10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. Het is slecht gesteld dames en heren met het imago van de Nederlandse politie blijkt uit onderzoek. U hoort het zometeen in. Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS journaal van 10 uur. Hier is Mark Visser. Het openbaar ministerie in New Delhi heeft de doodstraf geëist tegen de vier Indiërs die schuldig zijn bevonden aan het verkrachten en ombrengen van een 23-jarige vrouw in een bus. Volgens de aanklager rechtvaardigde het extreme geweld dat de mannen gebruikten de maximale straf van ophanging. De verdedigers vroegen de rechtbank juist om mild te zijn, omdat dit de eerste misdaad is die de daders hebben gepleegd. Het is nog niet bekend wanneer de rechter de uitspraak doet. De Indiaanse vrouw werd in december na een bioscoopbezoek met haar vriend in een bus verkracht en zwaar mishandeld. Vervolgens werd ze uit de rijdende bus gegooid. Twee weken later overleed ze in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Rond station Den Bosch rijden geen treinen door een storing. De extra reistijd is opgelopen tot ruim een uur, zegt ProRail. Er is op dit moment een seinstoring op het emplacement van Den Bosch. En dat betekent dat de, de seinen die langs het spoor staan op dit moment niet werken. Uh, de monteurs die zijn daar nu ter plaatse en die, en die werken aan, uh, aan herstel. En reizigers worden daar op de hoogte gehouden van de toestand. De NS verwacht dat de storing over een uur is verholpen. Reizigers tussen Eindhoven en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Tussen Breda en Amsterdam Centraal kunnen reizigers zonder toeslag de Vira gebruiken. In de binnenstad van Goes woedt een grote brand. De brand brak vannacht uit in een woning boven een restaurant en is inmiddels overgeslagen. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Vijf woningen zijn ontruimd en een deel van het centrum is afgesloten. Het de deel van de markt dat is op dit moment onveilig gebied, omdat we daar koolmonoxide hebben waargenomen. Het zijn geen bedreigende waarden, maar ze overschrijden wel een bepaalde norm. Dus vandaar dat daar de mensen binnen moeten blijven en we hun geadviseerd hebben om ramen en deuren te sluiten. De gemeente Amsterdam heeft dit jaar tot nu toe 120 illegale hotels gesloten. Het gaat om panden waar eigenaren geen vergunning voor hebben of om panden die niet voldoen aan de eisen van brandveiligheid. De gemeente heeft 47 uitbaters beboet voor in totaal 500.000 euro. Amsterdam heeft de strijd aangebonden met slechte hotels... sinds de brand in een hotel op de nieuwe Zijds Voorburgwal vorig jaar. Toen kwamen twee toeristen om het leven. Het hotel had een vergunning, maar de brandveiligheid... voldeed niet aan de voorschriften van de brandweer. In de illegale hotels zitten vaak te veel mensen in één ruimte... en er ontbreken brandveiligheidssystemen. Een aantal buien en van tijd tot tijd zon. Het wordt maximaal 17 graden. Morgen nog een enkele bui. En dan vooral in het noorden, zon en droog. Kijk, we gaan een pingel vinden voor de verkeersinformatie. Ja, daar is die. En dan rijdt het een keertje door op de weg en dan zijn er weer problemen op het spoor. Jolanda van der Velden. Zo ABB. is dat net, Sven. Ja, u hoort het al in het nieuws. Uh, geen treinverkeer van en naar Den Bosch vanwege een grote zijnstoring. Volgens NS gaat het nog zeker een uur duren. Verder een korte file op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Den Haag voor de Koenten nog 2 kilometer. Meer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer. De weg is zo goed als dicht bij Voorthuizen. Na een aanrijding, verkeer kan alleen via de vluchtstrook langs. Verkeer op weg naar Utrecht kan het beste omrijden vanaf knoopend Beekbergen via Arnhem, via de A50 en de A12. Straks, de overheid als drugsdealer, het ministerie van Volksgezondheid, gaat wiet leveren aan psychiatrische patiënten in Utrecht, hoort u zo bij de KRO. De wet van Liebig. Groei is optimaal als minimaal aan alle groeifactoren voldaan wordt. De wet van Lexens. Wat niet groeit, krimpt.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 Wauw. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. Meiden, zullen we shoppen in Londen? Goedkope vlucht. Nog een hotelletje erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen. En je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Wilt u ook tot 30% besparen op energiekosten? Ga dan naar de site van Altijd goed in onderhoud.nl. Altijd goed in onderhoud.nl.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 Is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Nederlanders vinden politie te soft en slecht bereikbaar, blijkt uit onderzoek. Het ministerie van Volksgezondheid gaat wiet leveren aan psychiatrische patiënten in Utrecht. Jagers zeggen dat ze helemaal niet schieten op alles wat beweegt. Geen enkele jager uh, doet dat, want die uh, wil altijd voor volgend jaar ook weer wild uh, hebben. En het ochtendhumeur van Koos Postema, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De politie is te soft en slecht bereikbaar en slechts 40% van de Nederlanders heeft een blind vertrouwen in die politie, blijkt uit onderzoek naar het imago van de politie in opdracht van SMV, dat is de Stichting Maatschappij en Veiligheid van uh, professormeester Pieter van Vollehoven. Lodewijk Gunter-Moor is projectsecretaris van SMV. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar komen die cijfers zo opeens vandaan? Nou, die komen vandaan van een onderzoek wat we hebben gedaan naar het imago van de politie. We hebben, hebben onderzocht welke, welke, welke verwachtingen burgers nu hebben over de politie. Ja. En hoeverre de politie aan die verwachtingen voldoet. Ja, maar het rare is dat we even, niks anders hebben gehoord de afgelopen twintig jaar dan. Meer blauw op straat, harder ingrijpen, hogere straffen. Ja, maar de politie klopt. is ook meer zichtbaar geworden op straat en het is dus blijkbaar nog niet goed genoeg. Uh, ik waag het te betwijfelen of de politie meer zichtbaar is op straat. Het is duidelijk dat je, als je kijkt naar de ontwikkelingen in gemeenten... dat de politie terugtrekkende bewegingen maakt. Ze laten steeds meer over aan de buitengewone opsporingsambtenaren... Die er in vele soorten en maten in Nederland in buurten buurt en wijken actief zijn. Ja. Dus dat betekent dat een heleboel taken die traditioneel bij de politie horen, dat handhouden van de kleine norm, dat ze dat op dit moment overlaten aan de zogenaamde BOA's, buitengewoon opsporingsambtenaren. Ja. Wat zit er in Nederland het meeste dwars eigenlijk als het gaat om de politie? De bereikbaarheid. Er zijn een aantal punten waar de politie. Die, die, waar die burgers echt van de politie verlangen, dat is bereikbaarheid, objectiviteit, daadkracht en gezag. En op die punten, dat zijn eigenlijk ook, ook de vier actiepunten die wij als stichting aan de politie aanreiken, doe daar wat aan. Want het is van het grootste belang dat de politie voldoet aan verwachtingen van, van, van burgers. Want dat heeft alles te maken met het vertrouwen van burgers in de politie. Waarom heeft en, de politie dan zo weinig gezag? Uh, de, ja, de, meeste, de meeste burgers vinden dat de politie veel te soft optreedt. Te maar tegen wat en hoe dan? Ja, dat is spe specifiek kan ik dat niet beantwoorden, maar dat gaat over gewoon het, het beeld wat de politie... Op het moment dat burgers politie optreden, vinden ze dat ze te soft zijn. Maar als de politie overal op gaat slaan en schieten, is het ook niet goed? Dat is ook niet goed, nee. Maar daar is een, daar is een goede tussen, tussenbalans in te vinden, denk ik. Ja, vier op de tien mensen voelen zich onveilig? Ja, en dat is vooral, op, ze voelen zich vooral onveilig in treinen, op treinstations, in het openbaar vervoer, in cafés en discotheken. En... Um, bij grote evenementen. Juist. Bent u geschrokken eigenlijk van deze uitkomsten? Nou, ik ben geschrokken in, in, zo, in zoverre dat uh, je, je hoopt dat de politie, want ik vind het belangrijkste punt, de bereikbaarheid en de zichtbaarheid, Dat zijn hele belangrijke punten, dat je hoopt dat de politie daar een beweging in maakt. En wat je ziet als je goed naar die ontwikkelingen kijkt, is dat, dat ze zich eigenlijk op dat terrein steeds verder terugtrekken. En wij gaan het onderzoek absoluut over één of twee jaar herhalen en dan kunnen we kijken of de politie van die actiepunten, uh, wat ze ermee gedaan hebben. Ja, zet u ze nog heel even op een rij. Ik denk dat er vier belangrijke punten zijn waar de politie in de komende periode aan kan gaan werken. Dat is haar bereikbaarheid, haar zichtbaarheid, haar gezag en haar objectiviteit in het optreden. Meneer Moor, ik dank u wel. We gaan door naar de politie zelf. Dat is Gerard van der Kamp. Althans, die is de voorman van de politievakbond ACP. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de aanbevelingen liggen er. Ik zou zeggen aan de slag. Inderdaad. En wanneer? Uh, wel direct. En waarom is dat dan nog niet eerder gebeurd? Nou, ik denk dat er een uh, aantal van die zaken zeker aan de orde zijn, maar dat, uh, datgene wat burgers signaleren, wat burgers belangrijk vinden, dat zien politiemensen ook. Um, maar het punt is vooral dat ook als je kijkt naar bijvoorbeeld die bereikbaarheid, dat wij als vakbonden namens onze achterban duidelijk hebben gemaakt dat dat heel belangrijk is bij de vorming nationale politie. Ja. Maar dat we zien dat er enorm wordt opgeschaald en dat... Uh, ja, de kleine politiebureaus, de bereikbaarheid, ook telefonisch steeds lastiger en moeilijker wordt. Maar is dat en... zo? Want als je een politiebureau belt, moet je zo'n algemeen nummer bellen, dan roep je, moet je de plaatsnaam noemen en dan word je toch gewoon meteen doorverbonden. Ja, dan, dat klopt, maar dan heeft u we vaak nog niet degene die u moet hebben. Soms duurt dat ook lang. Maar bureaus worden ook uh, gesloten. Politiemensen klagen daar ook over bij ons. Die vinden dat we veel te ver van de burgers afstaan. Ja. En dat de afstand daardoor te groot wordt. En De signalering van SNV onderschrijven wij dus volledig. Um, maar helaas uh, is de inrichting van nationale politie wel uh, gebaseerd op een uh, ander soort norm. En ja. Waardoor die afstand groter wordt en dat ja. moet omgedraaid worden. Met andere woorden, u, uh, u en uw leden die signaleren dit ook al een tijdje als een probleem. Dan het gezag... Ja, dat is natuurlijk een ingewikkeld uh, thema, hè? want uh, gezag is een heel uh, groot containerwoord. Je kan er van alles onder verstaan. Maar één ding is duidelijk, burgers zijn uh, mondiger geworden en uh, die uh, mogen ook uh, verwachten van de politie dat ze duidelijk maken waarom dingen wel of niet mogen. Maar je ziet ook dat het gezag van de politie aangepast wordt omdat wet- en regelgeving onvoldoende zijn in het optreden. Ja, En uh, ander punt is dat uh, die agenten dus veel meer werk overlaten aan uh, de opsporingsambtenaren, de BOA's. Eén nou, ding wil ik daarbij rechtzetten. De politie doet dat niet uit vrije wil. Het klopt dat dat plaatsvindt, maar dat heeft ook te maken met een behoefte die er bij burgers is voor die veiligheid. De politiemensen zelf willen die graag leveren, maar op het moment dat minister opstelt, ongeveer 10, 15 topprioriteiten in drie, vier maanden lanceert... die allemaal te maken hebben met opsporing... en met grote strafbare feiten... Ja. dan is het niet zo dat wij oneindig veel mensen hebben... om dan ook in die wijken en die buurten te blijven. Ja. En dat is dus een politieke keus en geen keus van de politie. Wat kunt u doen met de aanbevelingen en de conclusies van dit rapport? Wij zullen nogmaals uh, teruggaan naar de minister... en ook teruggaan naar de nationale politieleiding... en zeggen, kijk, die bereikbaarheid is een groot probleem. Dat is niet een technisch ding. Mensen willen politiemensen zien. Ze willen ze kunnen benaderen, ze willen ze kunnen aanspreken... en dat kan te weinig met deze manier van werken. Je ziet trouwens ook, en dat is heel erg interessant ook voor ons... dat ze zien dat uh, de bejegening, hoe de politie uh, mensen tegemoet krijgt... eigenlijk veel belangrijker is in het gevoel van mensen... en het imago van de politie, alsof we wel 100% effectief zijn. Terwijl daar ongeveer alle effort op gezet wordt. Juist. Uh, meneer Moor, u hebt meegeluisterd. Okay. Meneer Moor. Ja, ik heb meegeluisterd. Ja, is dit uh, uh, iets wat u uh, uh, tot tevredenheid stemt en waarvan u denkt... nou, dan gaat er misschien iets gebeuren met de aanbevelingen uit het rapport? Ja, dat spreekt mij zeer aan dat de heer Van den Kamp zegt. Dat, ik hoop dat inderdaad dat er iets gaat gebeuren. En wij zullen in de komende periode echt de vinger aan de pols houden... om te kijken van welke ontwikkelingen zich bij de politie gaan voordoen. Juist. U, u gaat samen koffie drinken, ik hoor het al. Hartelijk dank allebei. Tot ziens. Ja. Ja. Goedemorgen.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 Ja, de jagers zijn druk aan het lobbyen om te voorkomen... dat de plezierjacht wordt afgeschaft. Dat hoort u in De Jacht op de Jager. Eh, dat is deel 3 uit mijn hoofd, want het is woensdag. En de verslaggever heet Niels de Jager. Jagers voelen zich in het nauw gedreven door de politiek. PvdA, GroenLinks en D66 willen dat de jacht alleen nog mag... als dat echt nodig is. En daarom moet de wildlijst, dat is het onbegrensd bejagen... van fazant, haas, konijn, wilde eend en houtduif, weg... Maar volgens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging is het allemaal gebaseerd op één groot misverstand. Als je de wildlijst ziet als uh, vrij bejaagbaar en dat invult als uh, die, uh, uh, die haas en die eend zijn dus vogelvrij... dan snap ik de zorg die er is uh, uit Den Haag. Ja, want dat beeld is er wel, dat die wildlijst betekent dat in het jachtseizoen, in het najaar is dat... Ja, dat je, je, je eigenlijk kunt schieten op die soorten die erop staan, je kunt schieten wat je wil. De uiterste invulling van de wildlijsten mogen zijn dat je hele veld leeg uh, schiet. Maar geen enkele jager uh, doet dat, want die uh, wil altijd voor volgend jaar ook weer wild uh, hebben. Nou, dat is een dus... slimmer jager, maar zijn alle jagers uh, ook op zo'n manier uh, naar de toekomst kijkend ermee bezig? Misschien dat er excessen uh, zijn. Uh, de schieters, waarvan wij uh, zeggen, uh, wij zullen die mensen in ieder geval niet uitnodigen op een, uh, op een jachtdag. Ik heb ook zo'n bedacht. Ja, oh, Goedendag. Behalve schieten kunnen jagers ook lobbyen. Directeur Douwe Boersma van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. Heeft Lut Jacoby van de PvdA en Stientje van Veldhoven van D66 uitgenodigd bij wildbeheer eenheid de Eem? Wat ja, papierwerk noodzakelijk is voordat je op deze manier. Hier horen de Kamerleden hoe wij de vogels profiteren van de jacht op vossen. Met het beheer van de fors uh, zie je dus dat andere dingen ook mee liefse. En dat jagers echt het beste voor hebben met de natuur. Dat kunnen het niet meer laten gaan in Nederland. Zeker niet met zowel mensen. En het lobbywerk nee, nee. lijkt effect te nee. hebben. Dit is wel een aardig model over hoe we het in Nederland. hoe er velen nog wel van kunnen leren. ja. Maar de jagersvereniging die wil dat u die wildlijst gewoon uh, in stand laat? Ja, nou goed, die discussie is nog niet afgelopen. Hoor ik daar wat ruimte dat misschien die wildlijst wel zou kunnen blijven? Ja, op een gegeven moment hou ik op met instrumentendiscussies. Maar het gaat wel om het doel dat het evenwicht in de natuur... dat je dat met elkaar uh, pakt, dat je dat gebiedsgericht doet... dat je de dynamiek erin hebt. En, en, en de hoofdgedachte dat jacht alleen nog maar kan... als dat ja, nodig is om de natuur te beheren, schade te bescheiden... alleen dan en niet puur voor de lol, dat blijft staan. Ja, dat is ons uitgangspunt. Het Uit is Scandinavië en die overwintert hier in dit gebied. En uh, nou, ik vind het altijd heel mooi als ik de eerste klap extra waarneem en dan denk ik, gos, ze zijn er weer. Magiel Bos, u bent beheerder van natuurmonumenten op de Veluwe. Hoe gaat het hier in dit gebied, de, ja, de combinatie mens en natuur... en dan vooral mens en de dieren hier? Uh, hier op Planker Wambuis, en daarin is dit gebied niet uniek... Uh, loopt uh, een, een provinciale weg, een drukke provinciale weg... die gaat dwars door het zuidelijk deel van dit gebied. Er staan beukenbomen. Daar komen van de herfst beukenoten aan, die vallen op de grond. En dat is uh, een tafeltje, dekje voor die wilde zwijnen. Dus die gaan die bermen afstruinen en dan steken ze rustig een keer over. Nou, dan, dan komen de risico's. En probeert natuurmonumenten ook ja, dat soort uh, harde confrontaties... tussen natuur en mens te voorkomen? Ja, dat, dat proberen we wel te doen. Wij plegen jaarlijks afschot op wilde zwijnen. Veel of weinig. Dat hangt ervan af hoeveel zwijnen er zijn. Dat zijn afspraken die we hebben met, met de provincie en andere terreineigenaren. En wij merken dat dat werkt. Natuurmonumenten ja, is een natuurorganisatie. Het lijkt me dat jacht dan niet heel erg in je DNA zit. Nee. nee we... Is dat een moeilijke keuze? Uh, ja, eigenlijk wel. eigenlijk wel. Maar het is ook een, uh, ja, een keuze van, van het verstand op een gegeven moment moet je. Denkt u dat uh, de, de leden, natuurlijk een moment heeft veel leden... heeft hij ook nodig natuurlijk... dat die weten dat ja, hun organisatie dieren schiet? Of elk lid dat weet, dat weet ik niet. Maar we maken er in ieder geval geen geheim van. En wat, wat die leden daarvan vinden, ja, dat zal heel verschillend zijn. Maar daar zijn we wel... Benieuwd naar. Vandaar dat wij ook binnenkort, half september, beginnen met een ledenraadpleging. Wat houdt dat in? Wat gaan jullie vragen aan de leden? Uh, wij leggen ze de, de dilemma's van het faunabeheer op een uh, zo eerlijke manier voor. Wat denkt u zelf? Wat, wat zullen de leden ervan zeggen nou, van de situatie hier dus met, met die weg? Met het gevaar wat er dan, wat er dan is waar u ingrijpt? Ik verwacht, ik verwacht van uh, het gros van onze leden een, uh, uh, dat ze een genuanceerde kijk op de zaak hebben. En dat je soms moet, uh, een keuze moet doen, wellicht enigszins tegen je gevoel in. Maar dat je er in de huidige omstandigheden niet, uh, niet aan ontkomt. Morgen, jagers zijn niet alleen gevaarlijk voor dieren, maar ook voor mensen. Je kunt alleen maar blijven pushen op het naleven van die discipline van, uh, van die veiligheid. Deel 3 was dat van Nieuws de Jager en de Jacht op de Jager. Morgen verder en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via goedemorgennederland.nl Straks, de overheid als drugsdealer, het ministerie van Volksgezondheid... gaat wiet verstrekken aan psychiatrische patiënten in Utrecht. Maar is het ochtendumeur, hier is Koospostema. Toen de vrouwen Bonis en Hilkens de Partij van de Arbeidsfractie verlieten... dacht ik even, oh god, dat wordt zo'n tweepersoonsfractie. Een groep, noemen Kamervoorzitters dat. Maar nee, beide dames verlieten ook het parlement, gelukkig. Partijen zat, dissidenten in de afgelopen 50 jaar, te over. En dat werden dan weer partijtjes, DS-70, PPR, noem het allemaal maar op. Je schiet er helemaal niets mee op in een parlementaire democratie. Intussen blijft het onrustig in die Partij van de Arbeid. Voorzitter Spekman zegt dat de Partij van de Arbeid... Kamerleden meer ideologisch geschoold moeten worden... voor ze in de Kamer terechtkomen. Welke ideologie, voorzitter? Die uit 1894 SDAP opgericht of... Het grote denken van Troelstra, kleine eeuw geleden, die iets te revolutionair bleek. Of Drees, die keihard alle banken wilde nationaliseren. Of Joop de Uyl, grootse ideeën, maar hij zag wezenlijke hervormingen niet doorgaan. En voorzitter Spekman was daar ook niet Wim Kok. En die zei toch doodleuk dat de ideologische veren maar moesten worden afgeschud. En de partijen schudde zich kaal. Welke ideologie nou toch, voorzitter Spekman... Die als basis van het denken over de JSF. Is dat misschien iets? Weet je wel, dat nieuwe vliegtuig? Daar was de Partij van de Arbeid in tien jaar tijd eerst voor, toen tegen, toen voor, toen tegen en nu voor. Over ideologie gesproken. Nee, het zal nog lang onrustig blijven in de Partij van de Arbeid. Maar er gloort hoop. Er is er één die redding kan brengen. Nee, niet Wouter Bos. Die heeft het te druk met zijn kindertjes en zijn VU-ziekenhuisbaan. Die plek waar artsen niet alleen patiënten opensnijden, maar sommigen ook graag elkaar. Nee, Wouter is de redder niet. Het is de man die desnoods in alle tien talkshows in één week tijd zijn boodschap wil verkondigen op televisie. Hij zit al bij de make-up. De redder van de Partij van de Arbeid. Dames en heren, Plasterk. <lacht> Koop maar morgen het ochtendhumeur humeur van Henk Spaan oh, the Wind boys girls in their hair while the just over there, and songs like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 This is the life, titelsong van de debuutalbum van uh, Amy MacDonald... nummer 1 hit in de zomer van 2008. Met u wat dat betreft ook weer bijgepraat. Het is precies vijf voor half elf. Uh, u luistert naar de KRO op Radio 1. Hallo? <laughs> Ik hoorde hallo... Uh, het ministerie van Volksgezondheid, en nu hoor ik een telefoon... die wordt opgehangen. Het ministerie van Volksgezondheid... wou ik zeggen, gaat wiet leveren voor een Utrechtse experiment met cannabisverstrekking aan mensen met psychiatrische problemen. Contact, althans, dat hoop ik nu, met uh, Victor Everhart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar bent u gewoon. U bent uh, wethouder van uh, D66, de overheid. Dus laten we zeggen, Edith Schippers als drugsdealer... en u als afnemer, moet ik het zo zien? Nee, want het is een, uh, een, een club die zelf de tilt rond gaat nemen... En uh, dus er zit geen overheidsmoeienis bij. Maar het ministerie levert toch de cannabis of niet? Uh, nou het, het experiment met de Social Cannabis Club, dat is de club zelf. Daarnaast is er inderdaad een, een, een ander experiment waar we graag mee verder willen gaan. En dat gaat over ja, mensen die echt in de problemen zijn gekomen door hun eigen gebruik. Ja. En je hebt nu cannabis ook als medische toepassing. Het is in de apotheek verkrijgbaar. En dan kan je het als medicijn inzetten. Ja, Maar het is toch het ministerie van volksgezondheid... dat die wiet beschikbaar stelt, of niet? Het is het ministerie van volksgezondheid... die een opiumwetverlof geeft... aan, uh, aan in dit geval de, de cannabisclub. Ja. En het is ook het ministerie van volksgezondheid... die uh, de teelt van medicinale cannabis ook verleent. Maar dat is niet de tela zelf. Dat zal een, uh, een ander bedrijf zijn zoals dat nu ook al het geval is. Ja, Dus de overheid produceert die wiet niet... Nee, dat is natuurlijk een, een opdracht die, die je ergens uh, wegzet. En het is niet aan de overheid om, om dat soort zaken te doen. Net zoals je zelf ook geen medicijnen uh, maakt als overheid. Ja. Goed, laten we even die twee experimenten uit elkaar halen. De eerste is dus mensen met psychiatrische problemen. U zegt net dat zijn mensen die heel veel hebben gebruikt. Nou, die door uh, wat van omstandigheden inderdaad echt in de problemen zijn gekomen. Daar is... Uh, zwaar cannabisgebruik zie je daar ook in dat is een van de onderdelen van het vraagstuk en als je dat zware cannabisgebruik niet weet aan te pakken dan kom je ook nooit tot een goede medische behandeling van deze mensen want dan zitten ze te veel te blauwe om het zo maar te zeggen ja. dus als je dat onder controle weet te brengen kan je met deze mensen inderdaad ook echt de behandeling ingaan voor hun psychische problemen. En om hoeveel en... mensen gaat het hier? Nou dat is uh, het zijn een, een, een tiental uh, waar, daar gaan we dan naar kijken uh, je ziet gewoon in de cijfers, uh, landelijk is dat het overgrote deel van mensen die cannabis gebruiken, dat recreatief gebruiken en dus helemaal niet in de problemen komen. Ja. Maar er is een kleine groep die dat wel heeft. En uh, laten we daar dan even kijken of dat uh, uh, zinvol is om deze mensen op deze manier uh, te gaan helpen. Goed, het tweede experiment is dus die uh, Social Cannabis Club, uh, waar u het over had. Ja, klopt. Dat, 100 volwassenen, uh, die kunnen dan uh, telen voor eigen gebruik, begrijp ik dat goed? Ja, dat is de kern eigenlijk. Uh, dit wordt dan bijvoorbeeld in Spanje al uh, uitgevoerd. Daar heb je al dit soort clubs. Uh, in Uruguay gaat ze het uh, gewoon uh, wet technisch regelen. Maar waar het om gaat is dat we op dit moment een systeem kennen in Nederland waar een gebruiker, volwassen gebruiker, recreatief gebruiker bij de koffieshop kan kopen, ja. maar we weten niet hoe dat geteeld is. Dat is in mistige handen, dat weet de korschop-eigenaar ook niet. Dat, nee. dat komt ergens vandaan. Ja, dat en is het we probleem weten... met het geloofbeleid, hè? Ja. ja, dat is het geloofbeleid. Ja. En waar het dan om gaat, is natuurlijk, het is een natuurproduct... en uh, het zaadje en hoe je het precies uh, teelt... Is, is van uh, belang van hoe dat eindproduct eruit komt te zien. Ja. En we weten, cannabis is niet zonder gevaren voor de volksgezondheid. Nee. En als je niet weet hoe het geteeld is, uh, bijvoorbeeld met chemische bestrijdingsmiddelen, ja. het THC-gehalte, een beetje ja. technisch, maar... Uh, maar dat hoe is de werkzame is, stof, is dat? Ja, de werkzame stof. Als je, dat heeft alles met het teelproces te maken. Ja. Nou, als je nu de mogelijkheid biedt, en uh, er zijn heel veel uh, recreatieve gebruikers in Utrecht die tevreden ja. zijn met de coffeeshop, ja. maar er zijn ook een aantal die zeggen... Nou, voor, ook voor gezondheidsdoeleinden ja. wil ik eigenlijk weten wat er geteeld wordt. Geeft mij nou... nou de mogelijkheid om dat zelf te doen. En nou heeft de minister dus ook voor die social cannabis club een ontheffing gekregen gegeven? Nee, die wordt nu aangevraagd. Ah, nou dat is sajant, want haar collega opstelter, de minister van Veiligheid en Justitie, die is tegen die wit club. Uh, dat kan, uh, maar uh, het is gewoon in de wet geregeld dat als je dit soort zaken wil doen, dat je een opiumwetverlof kan aan vragen. En dan is het gewoon legaal om te doen. En dat is via de VN-verdragen uh, in de Nederlandse wet gekomen. Ja. En uh, als die, uh, uh, uh, dat verlof wordt gegeven, ja. uh, is niemand uh, iets raars aan het doen. Goed, eens kijken hoe het verder gaat met het experiment. Even, uh, Victor Everhard die is wethouder in Utrecht van uh, D66. Ik uh, dank u zeer. Het is uh, bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uh, uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. En ik uh, ga u uh, graag het woord uh, geven aan uh, de vrouw... die zometeen lijn 1 gaat presenteren. En dat is Naida vandaag opnieuw. Goedemorgen. Hey Sven, goedemorgen. En ik zit in Den Haag, ik zit in de bus met twee mannen. En dan zou je denken, twee mannen, vier nieren. Maar dat is niet zo. Twee mannen, drie nieren. En uh, meneer Twee heeft over een paar weken ook nog maar één nier. Ja, daar ga ik het over hebben, over Samaritaanse donoren. Mensen die vrijwillige nier afstaan tijdens hun leven. Zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Dit is nu het NOS Journaal. Goed shirt. Mark Nou, ja. ja, Die van jou mag ook zijn, <laughs> uh, In de binnenstad van Goes woedt een grote brand. Een deel van het centrum is daarom afgesloten. Vijf woningen zijn ontruimd. Brand brak vannacht uit in een woning boven een restaurant... en is inmiddels overgeslagen. Drie mensen zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woningbrand in het Drentse dorp Nietap... zijn vier mensen gewond geraakt, van wie twee ernstig... zijn alle vier naar het ziekenhuis gebracht. Brand ontstond vannacht in een schuur achter de woning. Het openbaar ministerie in New Delhi heeft de doodstraf geëist tegen de vier Indiërs die schuldig zijn bevonden aan het verkrachten en ombrengen van een 23-jarige vrouw in een bus. Volgens de aanklager rechtvaardigt het extreme geweld dat de mannen gebruikten de maximale straf van ophanging. Tot zover de hoofdpunt uit de nieuws. Ja, daar is de pingel weer. We hebben de stofjassen van ProRail, de zijn alweer gemaakt bij Den Bosch. Jolanda van der Welden. Nee, nog niet Sven. Dus nog steeds van en naar den Bosch geen treinen vanwege de seinstoring. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. En nog een file op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen staat 6 kilometer. De weg is daar zo goed als dicht. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knopend Beekbergen via Arnhem. Dat is de route via de A50 en de A12. Dankjewel, Jolanda. Mark, tot morgen. Zeg ik ook tegen tot u thuis, dames en heren. En nu de Samaritaan-donoren. Met Naida in lijn 1. Dit is Radio 1. NTR, lijn 1. Hier is Naida Orange. Honderden volwassenen en kinderen in ons land wachten op dit moment op een nieuwe nier. Een nier die hun leven kan redden. Als er niemand in de familie kan helpen, moeten zij wachten tot er iemand doodgaat En de doden moet dan wel bij leven hebben aangegeven donor te willen zijn. Zo gaat het meestal, maar dat hoeft niet. Het kan namelijk sneller en er hoeft niemand dood. U kunt namelijk nu, op dit moment, tijdens uw leven, anoniem een nier afstaan aan een onbekende omdat u het leven van een ander wilt redden. Samaritaanse donoren, ze bestaan. En we hebben er meer nodig. Doet u mee? Of vindt u het een enge gedachte u hier af te staan tijdens uw leven aan een vreemde? Bel en laat het ons weten 0800 1121. Of e-mail lijn1 at kan ook, hashtag lijn1. Staat u uw af tijdens uw leven of niet? Lijn1. But Adel met take it all, take it all, je nier afstaan. Want we hebben er toch twee, eentje afstaan tijdens je leven. Gewoon omdat je een ander wilt hebben. Mijn gasten, eentje heeft het gedaan en eentje gaat het binnenkort doen. Dichter Henk van Zuiden zit in de bus. Die zit nu in het onderzoekstraject en gaat binnenkort, als het goed is, één nier afstaan. Zijn geliefde Henk Smit, directeur van zorg, onderzoek Nederland en medische wetenschappen, ook in de bus, heeft zijn nier afgestaan. Henk, eerst even, beide Henken, hoe, jullie, hoe halen jullie vrienden je, jullie namen uit elkaar? Henk 1, Henk 2. En wie is dan Henk 1? Dat wisselen we. <laughs> Zal ik doen Henk de dichter en de gewone Henk. Goed. Gewone Henk, Henk Smit. Jij hebt een tijd geleden, heb jij gedacht, één nier ga ik afstaan, anoniem aan iemand die een nier nodig heeft. Wat was het moment waarop je dacht, dat wil ik doen? Ja, dat was begin vorig jaar. Ineens ging bij mij de knop om. Ik had opnieuw gekeken naar uh, die wachtlijst. Een uh, wachtlijst van ongeveer 800 mensen die sta, uh, staan te wachten op een nieuwe nier. En als die nieuwe nier niet tijdig komt... hebben deze mensen een heel groot risico voortijdig te sterven. Die sterft is geloof ik zo gemiddeld 150 per jaar. En dat is dus onnodige, vermijdbare sterfte. En dat vond ik zo erg dat ik dacht, als ik dat heel erg vind... wat kan ik daar nou zelf aan doen? Nou... Ik bleek een heel gezond mens te zijn. Ik, heb twee, of ik had twee gezonde nieren. En toen was voor, me, voor mij die beslissing heel snel genomen. Ik wil heel graag iemand helpen. Als je dat zo zegt, dan denk ik... Oh, dat klinkt dan als een besluit gebaseerd op cijfers. Maar het is alleen maar cijfers? Of had je ook mensen ontmoet die wachten op een nier? Ja, ik, ik kom door mijn werk uh, uh, op het gebied van gezondheidsonderzoek... die problematiek van, van nierpatiënten veelvuldig tegen. Dus ik was al zoveel jaren elke keer onder indruk van het lijden van deze mensen... En ook laat ik zeggen, het onmogelijk dat we in deze beschaving in ons land, dit rijke land, niet in staat zijn met ons allen dat nierprobleem op te lossen. Dat vond ik zo moeilijk. Ik dacht, ik moet zelf een stap gaan zetten. Ja. En wat er dan gebeurt op het moment dat je besluit om een stap te zetten, dat hele traject, de angst eromheen, wat wij ervan vinden, daar ga ik het zo uitgebreid met jullie over hebben. Eerst ga ik naar mijn gast aan de telefoon, dat is de directeur van de Nierstichting Tom Oostrom. Goedemorgen meneer Oostrom. Goedemorgen. Henk, Smit geeft het aan, 800 mensen die wachten op dit moment op een nier. Ja, dat klopt inderdaad. Het zijn er zelfs nog iets meer, zo'n 850 mensen die op de wachtlijst wachten. De wachttijd is daardoor voor nierpatiënten bijna vier jaar. Er overlijden inderdaad uh, tussen de 100 en 200 mensen jaarlijks op die wachtlijst. Bovendien is er ook nog een soort verborgen wachtlijst, omdat er nogal wat nierpatiënten aan het dialyseren zijn... waarvan niet voor het verwacht dat ze die vier jaar overleven. Dus die wachtlijst is in feite nog langer. En het is bij heel veel mensen niet bekend dat dit zo'n groot probleem is. Dat het eigenlijk een maatschappelijk probleem is. En ja. om die reden vragen wij daar ook deze week in onze campagne aandacht voor. En hoeveel donoren zijn er? Hoeveel mensen hebben zich aangemeld als donor? In Nederland hebben zich 5,6 miljoen mensen geregistreerd. Uh, 60% daarvan heeft gezegd ik wil donor worden. 28% heeft gezegd ik wil het niet. En 12% zegt ik laat het graag over aan mijn nabestaanden. Maar dat betekent dat er nog steeds 7 miljoen mensen zijn niet geaccepteerd zijn. Ja. En dat heeft weer te maken met ons stelsel in Nederland, dat het niet zo is dat je automatisch donor bent, tenzij je dat niet wil. Ja, en nu weten wij vaak wel van als een ze, als ze naaste je partner, je kind, je broer of zus een nier nodig heeft en jij ja, hebt er twee gezonde nieren, dat je er één kunt afstaan. Hoeveel mensen doen dat ook? Hoeveel familieleden staan inderdaad ook hun nier af aan een familielid? Ja, dan moet je weer onderscheid maken. Uh, uh, ik noem maar het aantal nieuwe transplantaties wat vorig jaar plaatsgevonden. Dat waren er 950. Iets meer dan de helft daarvan is van een levende donor afkomstig. Dus een nier van een levende donor. Iets minder van een, uh, van een al verleden iemand. En van die levende donoren is weer exact de helft, is zeg maar verwant. Een verwante, dus dat is een familielid. En exact de helft is van een niet-verwante donor. Dus dat is ongeveer uh, zeg maar 25 dat is best veel. En ook dat u zegt: er, er, er, er zijn meer donoren die nog in leven zijn. Terwijl wij vaak denken: oh ja, je moet donor worden. Want als je dan doodgaat, ja. dan kun je je organen afstaan. Maar eigenlijk kun je dus tijdens je leven veel meer doen, als ik u zo hoor. Ja, en Nederland is daar een uniek in. Nederland heeft het grootste aantal levende donoren van Europa. Uh, en het is dus inmiddels al meer dan de helft. Hè? Dus, dus, dus het aantal niertransplantaties uh, uh, van levende donoren is in Nederland hoger dan van iemand die overleden is. Ja. Maar hoe komt het dat we er dan toch relatief weinig van weten? Want toen uh, Henk 1 en gewone Henk ons benaderden en die, die vertelden... Nou, wij, wij, de ene Henk is al donor en de andere wil het worden. Donor van onbekenden. Toen dacht ik, hey, dat, ik wist niet eens dat dat, dat dat kon. Ja, maar dat is natuurlijk een aparte groep. Dat, dat noemen wij de groep altruïstische donoren. Uh, dat zijn dus mensen die dat, die dat geven aan een onbekende, terwijl de meeste levende donoren geven een nier aan een bekende. Ja. Aan een vriend of uh, iemand uit hun uh, ja, de kenniskring. Het uh, aantal altruïstische donoren in Nederland dat schommelt de laatste jaren tussen de 30 en 40 per jaar. Ja, en wilt u als Nierstichting ook wat deze twee heren willen, namelijk dat er meer ruchtbaarheid wordt gegeven aan het feit dat je anoniem uh, donor kunt worden? Nou, wij vragen als nierstichting uh, aandacht voor levende donatie. Uh, wij vinden het belangrijk dat mensen dat weten. Dat je dus met één nier uh, goed verder kan leven. Uh, natuurlijk moet je aan allerlei... Uh, je moet een goede lichamelijke situatie hebben, toestand hebben. Maar je kunt heel goed met één nier oud worden. Dus wij vragen daar veel aandacht voor. Ook uh, en vooral omdat een nier van iemand die uh, nog leeft eigenlijk veel langer meegaat dan een nier van iemand die overleden is. Ja, ja. Dus het is belangrijk om de aandacht voor te vragen. Maar tegelijkertijd, eh, ik schet ze die cijfers, de helft is ook afkomstig of iets minder dan de helft, van mensen die overleden zijn. Dus we vragen ook nog steeds aan de andere wet in Nederland. Ja. ja, het is allebei nodig. Het is niet alleen maar levende donatie. Het is ook van mensen die overleden zijn, omdat die wachtlijst nog steeds veel en veel te lang is. Even nog over die nieren. Waarom hebben we er eigenlijk twee? Terwijl we er toch makkelijk één kunnen missen, blijkt. Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook een beetje het, het, het probleem waar we mee zitten. Um, een nierpatiënt gaat er pas iets van voelen, iets van merken. Um, als het echt heel erg slecht geld is met die nieren, dan pas geven ze een signaal af. En ja. dat komt inderdaad omdat we twee nieren hebben. Die vangen elkaar op als het misgaat. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat iemand zo snel mogelijk wordt, uh, gesing, uh, wordt... ...gediagnosticeerd met een nierziekte, zodat je er nog wat aan kan doen. Ja. Dus preventie is bijvoorbeeld belangrijk. Um, en is het ook heel belangrijk dat je het beste kan worden getransplanteerd nog voordat je in de dialyse gaat. Ja. Dat is ook heel belangrijk, omdat dan het transplantaat langer meegaat. Maar op uw vraag, waarom net u er twee? Ik zou het niet weten. Ja, uh, maar als ik u zo hoor, dan zegt u ook twee, want stel dat er met eentje iets misgaat, een soort reserve. Nou hebben we een reserve, nou ja. weten we allemaal, als je een auto hebt, moet je je reserveband nooit weghalen uit de achterbak. En nu gaan we ja. wel de reserve hier? uitleggen. Vraagt u eigenlijk gezonde mensen onder de server nier weg te halen? Dat lijkt me niet zo handig. Nou ja, je, kunt, je kunt gewoon oud worden met één nier. Maar het is wel belangrijk om dat goed in de gaten te houden. En om die reden is er ook gezegd van stel dat het misgaat met iemand die nog één nier heeft, dan komt hij wel bovenaan de wachtlijst te staan voor een nier van een overleden persoon. Omdat je op dat moment inderdaad nog maar één nier hebt. Oké, okay, dus daar houden jullie wel rekening mee. Van Ik sta mijn gezonde nier af en stel dat het misgaat en ik zelf een nier nodig heb, dan sta ik bovenaan de lijst. Ja, dan krijg je dus dan kom ik op de wachtlijst. Ja. Ja. En nog even tot slot, hè, voor alle mensen die uh, in doemscenario's denken, en dat zijn er nogal wat in ons land, stel nou dat het helemaal misgaat. En dan heb ik die nier afgestaan en ik word ontzettend ziek. Wie draait erop voor die kosten? Wie er voor de kosten opdraait. Uh, ja. Wij hebben een, een, een regeling getroffen destijds. Daar we zijn we als neersitting mee gestuurd om zeg maar de drempel weg te halen voor leverende normen. He, bijvoorbeeld als je zelfstandiger bent of als je in tijd niet kunt werken... dat je daar niet de kosten voor moet maken. In feite bespaar je de samenleving zelfs een hoop geld. Ja. Dus daar is een regeling voor getroffen dat die kosten vergoed worden. Tot slot Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, Stichting. Voor mensen die luisteren en hopelijk ook nu, maar ook na dit half uur denken... misschien ga ik het ook doen, misschien ga ik het zelf wel doen. Welke voorwaarden moet je aan voldoen? De belangrijkste voorwaarde is dat je in een goede lichamelijke toestand bent... En er wordt ook gesprekken met je gevoerd. Uh, ik denk dat Henk de hier de andere Henk daar ook meer over kunnen vertellen. wat het precies betekent. Want het is niet, je gaat er niet over één dag eisen. Je moet daar goed over nagedacht hebben. En dat is in Nederland een heel zorgvuldig proces. Oké, okay. dank u wel voor dit gesprek, Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting Hordu. Ik ga door met Henk, 1 en gewone Henk bij mij in de bus. Uh, Henk Smit, jij hebt een tijd geleden. heb jij dus je, je, je, je Nier afgestaan. Hoe gaat dat? Op het moment dat je besluit dat wil ik doen tot het moment waarop die nier uit je lichaam wordt uh, weggehaald. Ja, vanaf het moment dat je je meldt bij een centrum... word je uh, uitgenodigd voor diverse gesprekken. Zoals Tom Oostrom al zei, ze gaan bepaald niet over één nacht ijs. Ze worden zorgvuldig met je gesproken. Ze willen echt de overtuiging hebben... dat je uit volle vrijwilligheid deze beslissing neemt. En je ook bewust bent dat het... Ook al wordt er heel zorgvuldig gewerkt... dat er altijd enig risico blijft. Enig operatierisico. Dat is mij ook heel goed voorgehouden. Ze hebben ook gezegd, je krijgt uitvoerig medisch onderzoek. Je moet ook voorbereid zijn dat we iets vinden... door dat medisch onderzoek wat je nu nog niet weet. Ben je ook bereid dat allemaal te aanvaarden? Nou, ik was al op de hoogte, dus ik was wat dat betreft een makkelijke persoon. Want ik had me goed voorbereid. Um, Daar geef ik maar kort op. En vervolgens ga je dus uitvoerig dat onderzoek in. Want ze wilden hele gezonde donoren. Um, en als dat allemaal eindigt met een positieve eindconclusie... ...van je bent fit voor um, uh, een, een, een nier te doneren... ...kom je in de procedure dat uh, er een match wordt gezocht met uh, de, de ontvanger... Ja. Degene die zo hard een nier nodig heeft. En ze proberen ook nog wel, daar ben ik ontzettend blij mee dat dat gebeurt in ons land... ...een keten tot stand te brengen. Dus dat één donatie ertoe leidt dat er in diezelfde periode... ...meerdere donaties tegelijkertijd in een soort schakel. In mijn geval was er een persoon en in zijn familie was iemand bereid... voor deze persoon te doneren. Alleen, er was geen match, geen overeenkomst in Weefsel. Dus die donatie kon niet doorgaan. Mijn Weefsel matchte wel. En toen hebben ze tegen deze familie gezegd... dit is een anonieme meneer die wil voor jullie... is de ene persoon in de familie die al bereid was te doneren... toch door te gaan. En die heeft ja gezegd. En zo hadden we in diezelfde periode een keten van twee gezonde nieren... Voor twee ernstig zieke patiënten. Dat goed. Dat vind ik een prachtige ontwikkeling. En heb ik een paar. Het schiet een heleboel door mijn hoofd. Eerst als je dat beschrijft, je doet die onderzoeken, je hebt gesprekken met de psycholoog, medische keuring, alles. Dat is nogal wat. Dat drukt op je agenda, om het maar even zo te zeggen. Dat moet je dan wel kunnen in je leven. Ja, want je wordt bij uh, herhaling opgeroepen. Uh, bij mij was nog een, uh, laat ik me eerlijk zijn, bijkomstig probleem dat ik uh, uh, uh, uh, zelf een ziekenhuis ingaan voor onderzoek heel vervelend vind. Dus daar zag ik tegenop. Dat hebben ze voor mij enigszins een aangepast programma gemaakt. Dus ze houden ook nog rekening met je persoonlijke omstandigheden. Ik ben daar het Rotterdamse Centrum nog steeds dankbaar voor. En tegelijkertijd was het voor mij ook een heel mooi proces. Want ook al voelde ik me daar niet altijd even prettig. Ik had zo'n ideaal waarvan ik wist, ik kan dit of ik mag dit waar gaan maken... dat is een, ook voor jezelf een, een, gevoelsmatig een enorme beloning. En wat is dat dan, ik mag dit waar maken? Ik, nou, dat je zo gezond bent, dat je in staat bent met jouw gezondheid... een bijdrage te leveren, een hele directe bijdrage... om het leven van een ander, dat in gevaar is, te redden. Naast jou zit Henk van Zuiden, dichter, Henk 1 in dit geval. Jouw partner ook, Henk Smit. Henk, daar gaat je partner, die gaat dat hele traject in. Hoe is dat voor jou? Want ik neem aan dat als je samen bent en er iemand moet steeds het ziekenhuis in. Een grote operatie, hoe je het ook draait of keert. Dat betekent ook heel veel voor jouw leven. Dat, uh, ik was goed voorbereid. Hij had verteld hoe het ging. En uh, ik ben ook een paar keer meegeweest geweest naar het ziekenhuis voordat hij geopereerd werd. En ja, ik was wel heel erg gerustgesteld. Weet je, ik, ik dacht zelf, wat heel veel mensen eigenlijk denken die ik spreek. Zeggen, ja is het niet gevaarlijk voor hemzelf? Is, is hij niet slechter gezond of wat dan ook? Nee, het wordt onderzocht. Als hij heel gezond is, dan komt hij er net zo gezond weer uit. En hij wordt gewoon steeds in de gaten gehouden. Weet je, het eerste jaar heel vaak. En nu moet hij om het half jaar of om het hele jaar terugkomen. Dan checken ze alles. En... Maar ik vond het niet zo spannend. Omdat ik dus al ondertussen heel veel meer wist dat, het niet, dat hij geen gevaar liep. Of tenminste geen... Ja. Echt gevaar. En, en wanneer was het moment waarop jij besloot... en ook ik wil donor worden? Want jij zit nu midden in dat onderzoekstraject. Ja. Um, ja Henk zei dat, we begin, dat hij begin vorig jaar weet je, had besloten... ik doe het. Maar we hadden het al samen eerder over gehad. En we zouden het allebei eigenlijk gaan doen. Omdat ik voor hem natuurlijk hoorde van heel veel nierpatiënten... die aan de dialyse zitten... of die gewoon een nieuwe nier nodig hebben. En... Um, we zouden het allebei doen, maar bij mij kwam tussendoor dat ik dus ziek werd en uh, daar ben ik helemaal van genezen. En uh, nu is het iets in stroomversnelling gekomen omdat een vriendin van ons uh, door zwaar medicijngebruik haar nieren aangetast en toen heb ik gezegd van nou. Als het kan, dan krijg je naar mijn nier. Maar daar is momenteel even geen sprake van. En, uh, maar ik ben dus zowel het traject ingegaan... en ik ga hem dus, als ik gezond ben, dat moet nog uit het tweede onderzoek... Ja. dan ga ik dus een nier afstaan. En ook dat wordt anoniem? Ja. Maar als ik dit hoor, en nou hebben wij het uitgebreid hier... Uh, met de redactie met mijn collega's over gehad... ik moet zeggen dat bijna alle collega's meteen riepen... ik doe het niet, zeker niet anoniem. Want stel... Jij hebt uh, Henk, jij hebt je nier afgestaan. Stel dat er een van jouw familieleden of beste vrienden nier nodig heeft. Dan kun je niet meer helpen. Nee, dat deed ik dus voor bij de vriendin. Waarvan we hoorden dat haar nierfunctie zo dramatisch was achteruit Dus gaan. Ja, ik toen heb was, er nog maar één. Toen was mijn eerste reactie, oh mijn hemel, ik kan je niet <lacht> meer helpen. Maar um, wat in onze vriendenkring is gebeurd uh, toen bekend werd dat ik ging doneren. Toen hebben mensen wel gezegd, als, wij gaan niet doneren. of We gaan je niet nu eh, volgen. Als er ooit problemen gaan ontstaan, willen wij gaan bijspringen. En dat zou hier een antwoord op zijn. Dan gaan zij bijspringen ja. voor jou? En voor mij of voor een ander. Ja. Als het heel dichtbij komt. Dus we hebben, we hebben, als ik het zo mag zeggen... een, een soort nierreservoir opgebouwd. <laughs> dat klinkt heel goed. Maar dan ja. ga ik even naar de realiteit. Nu blijkt toch ook wel eens zo... dat op het moment dat zo'n niertransplantatie plaatsvindt... dat de, de nier van de het lijf van de ontvanger die nier afstoot. Ja. Dat lijkt me toch nogal lullig. Ja, dat zou ik geloof ik ook niet willen weten. In mijn geval weet ik wel dat het uh, zeer succesvol is verlopen. Um dat kan gebeuren, maar heel weinig gebeurt. het, Want het wordt zo op een top voorbereid. Ook met die weefselovereenkomst, dat onderzoek. Maar je doet het ook in hooggespecialiseerde centra. Ik was dus in Rotterdam. Ik was onder de indruk van de expertise. Zowel bij de nierdeskundigen, als bij de chirurgen, als bij de verpleegkundigen. Het, het is een fantastisch team. Um, dus men zet echt alles op alles om hier maximaal resultaten uit te halen. Ja, maar als ik, als ik jou dan zo hoor, Henk. Jij, jij werkt als directeur van Zorgonderzoek Nederland en Medische Wetenschappen. Dus die hele medische wereld, dat is bekend terrein voor jou. Je hebt heel veel vrienden die daar werken. Nou ja, Henk van Zuiden het is jouw partner, dus jij wordt daar in, in betrokken. Dan is die wereld bekend. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars die nu luisteren en gewoon helemaal niks van die medische wereld weten geen vrienden hebben die artsen zijn en chirurgen dat dat voor hen nog veel meer een ver van je -put show is. Ja. nou Zelfs in de medische sector, want toen ik um, um... Mijn stap, aan mensen vertelden, van dat anoniem doneren... keken vele op van, kan dat in ons land? Dus zelfs in de medische sector. Dus wij willen ook graag veel meer bekendheid hiervoor vragen. Want ik vind levend doneren, anoniem doneren... eigenlijk van alle oplossingen wel de mooiste. Want diegene die ontvangt, is niet verplicht richting donor. Ja. Ik vind het ook mooier dan familiedonaties. Want moet je toch nagaan, als in de familie iemand ziek is... en dan gaan de anderen elkaar zitten aankijken wie gaat nou doneren... dan is het veel mooier dat je daar een anoniem persoon in kunt schuiven... Dus ik ben zelf ook heel erg overtuigd dat dit, je moet ook de andere, ik ben het met Tom eens, je moet ook de andere constructies uh, stimuleren. Maar ik vind dit zelf wel de mooiste methode, vooral ook omdat we het ook in ons land zo veilig kunnen doen. Ja, en Henk van Zuiden, waarom niet gewoon wachten tot je dood bent? Um, ja, ik heb ruim twee jaar geleden een hele zware operatie gehad. Daar ben ik heel goed uitgekomen en misschien ook wel een stukje dankbaarheid voor de medische wereld en die hebben mij fantastisch geholpen toen En dat me een heel klein dingetje mis hoeven te gaan en dan was ik er geweest en, maar ik ben er weer heel gezond en ik denk goh, ik kan iets terug doen voor de medische wereld maar ook voor de, ook voor de mensen weet je en uh een nier van een levende donor... Die, die schijnt sterker en beter te zijn... dan iemand die ja. net overleden is. En we hoorden eerder in de uitzending... Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting, zeggen... dat de, de nier van een levend iemand... langer meegaat. Ja. ja, nou, dat is dan echt zo mooi meegenomen. Even Henk, ik ken jullie allebei ook persoonlijk. Hè? En toen, uh, toen ik dit hoorde... toen jij, Henk van Zuiden, mij mailde... en zei van, goh, Ida, ik ga die trajecten in. Ik wil dat met je, met je delen. Toen dacht ik meteen, oh ja, de twee Henkies... He, twee partners, homoseksueel, geen, homoseksueel, geen uh, kinderen. Het is nu typisch weer uh, gekke henkies. Is het feit dat jullie geen kinderen hebben, geen gezin hebben... maakt dat wel uit? Nee, ik denk niet dat dat uh, een rol heeft gespeeld... Um, we zijn ook geen gekke henkies, want we hebben dit heel goed <lacht> op. Nee, want ik vind dit eigenlijk heel normaal. Daarom ben ik ook niet zo eens met de term Samaritaanse of altruïstische donor. Want dan plaats je je met die termen eigenlijk boven de normale mensen. Terwijl ik dit eigenlijk een hele normale daad vind. Uh, nogmaals, het moet op volstrekte vrijwilligheid gebeuren. Maar we moeten mensen wel goed informeren dat dit kan. Ja. Dat het behoorlijk veilig kan. Er zijn natuurlijk altijd enige risico's. Maar die zijn beperkt. En mensen moeten veel meer deze afweging maken. En, uh, ik zei eerder al, ik voel me verbonden uh, met al wat leeft. Daar hoef je geen ouderschap voor te hebben. Maar die verbondenheid met andere mensen... maakt het ook makkelijker dat je zo'n stap zet. Ik ga even naar de telefoon. Wilbert hangt. Goedemorgen Wilbert. Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, dus ik vind het initiatief prachtig, want uh, ja, dat zitten natuurlijk wel risico's aan, uh, maar er zijn ook Nederlanders die dus uh, zeg een compleet andere keuze maken, uh, die dus uh, zeg maar als een orgaan nodig hebben, die dus uh, ja, helemaal geen moraal hebben, of moreel zeg maar en die dus bijvoorbeeld naar China afreizen. Uh, ja. Er is een interview in het Katholiek Nieuwsblad door Soert Punter en die heeft de voorzitter van de Nederlandse Levenpatiëntenvereniging, de heer Elsinga, geïnterviewd. En die meneer Elsinga die zei, ik weet dat er regelmatig Nederlanders voor een orgaan naar China gaan en die zijn dan direct medeplichtig, want degene die daarvoor in China vermoord worden, het zijn vooral Falun Gong, die zitten in een soort concentratiekampen. En ja, dat is gewoon dood op bestelling en dat zijn ook ja. levende, gezonde donoren. Dat zijn dus mensen die terwijl ze nog in leven zijn, worden de organen eruit gehaald. Ja. Dankjewel Wilbert. Dus eigenlijk als wij hier ervoor zorgen dat er genoeg donoren zijn... dan zorgen we er misschien ook wereldwijd voor... dat die hele handel in niertransplantatie tegen kunnen gaan. Een luisteraar die vraagt zich af... hoe kan je eigenlijk goed zorgen voor je nieren? Wat moet je wel en niet eten helpt sporten? Ben jij nu anders, Henk, gaan leven nu jij nog maar één nier hebt? Ik leef al heel gezond. Ik ben vegetariër. Ik let op mijn dagelijkse portie fruit en groenten. Ik beweeg goed matig met alcohol, waar ik extra op ben gaan letten sinds de donatie is mijn zoutgebruik. We weten allemaal dat zout heel slecht is voor je nieren. Um, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Maar ik ben er toch wel extra op gaan letten. En Henk, jij als voorbereiding, want wanneer hoor jij nou of jij je nier mag uh, doneren? Ik denk, volgende week heb ik het uh, vervolgonderzoek. Dan krijg je ook nog een gesprek met, met uh, maatschappelijk werk. Uh, die, die vraagt naar je omgeving. Uh, zijn er mensen die je opvangen, die je gek tegenaan kijken? En uh, die ondersteunt je dan en ook nog een psycholoog meen ik hè. Ja, dat wordt natuurlijk bij hem de grootste barrière. De psycholoog. Gekke Henkie. Ja, ja. Nou, ja, ik ga de psycholoog gewoon zeggen dat ik onder druk van Henk Smit dit moet doen. Maar nee hoor, nee hoor dit is geheel En dan zeg ik ja, dat is zo. Ja, ja het is geheel vrijwillig. En ik denk na de vervolgonderzoek, onderzoek ja, dan moet ik op de uitslagen wachten. En als het dan goed is, dan kan ik het traject in. En dat zal dit jaar nog zijn. Ja. Hoe lang ja. heeft het geduurd voordat jouw liefdespartner Henk weer helemaal gezond was? En dat je dacht, hé... Hey, hij kan weer alles. Hoe lang duurt dat herstel? Het um, heeft wel een aantal weken geduurd. Maar daar kwam bij dat, dat hij is nog eerder geopereerd is. Zoveel zo, zo geluk heeft hij. En um, Hij bleek uh, overgevoelig te zijn voor morfine. En daar heeft hij heel erg veel last van gehad. Had, had hij dat niet gehad, dan, dan was hij veel eerder hersteld. Want hij was al met een paar dagen thuis. Ik was al na drie dagen thuis. Alleen ik was, uh, ik voelde me ellendig van uh, de morfine waarvoor ik dus overgevoelig bleek. Ik had niets met deze operatie van doen. Uh, maar dat krijg je na alle ja. operaties. Dus ik ben weer ook wijzer geworden. Ik weet nu vervolgd is een aantekening in mijn dossier. <laughs> Geen morfine toedienen. En ja. hoe lang na die operatie kon je weer aan het werk? Ik ben de tweede week alweer begonnen, een paar uur, want ik wilde mijn ritme weer oppakken. Dat was wel zwaar. En geleidelijk aan ben ik het gaan opbouwen. Dan ja. heb ik heb nog een vakantie tussendoor gepland. Uh, en daarna weer uh, volledig aan de slag. En dat is uh, zo'n zes weken daarna geweest. Ja. Weet je wat ik had? Maar dat, dat ik, ik had er net met mijn, mijn collega Barbara over. En Barbara die vond natuurlijk meteen dat ik mijn nier moest afstaan. Die vond uh, dat ik als uh, moslim iets terug moest doen okay. voor deze samenleving. Ja. We gaan het meteen melden in Rotterdam. <laughs> Onder dwang van Barbara. Ja. Maar uh, toen zei ik tegen Barbara. Ja, dat is wel leuk en wel. Ik wil het misschien best nog overwegen. Maar wie zou er voor mij moeten zorgen? Want dat lijkt me toch wel moeilijk. Want op het moment dat je zelf zegt van nou ja, ik ga dat onderzoek in. Ik word geopereerd. Je weet niet ja. wat er daarna gebeurt. Ja. Dan zorg je er wel voor dat je ook want jij belast wel anderen met de keuze die jij voor jezelf maakt. Ja. Maar we hebben een hele ruime logeerkamer en uh, we willen je heel graag vertroetelen <laughs> na die operatie. De kans dat Barbara me troetelt, vertroetelt en uh, dat lijkt me 0,0. <laughs> wij springen bij. <laughs> jullie springen bij. Nog ja. even voor mensen die luisteren en dat zien we ook aan, aan, aan de tweetberichtjes. Uh, dat sommige mensen zeggen, ja moet dit nou? En, hè, mo als je dit doet, doe het dan lekker in stilte. Waarom zoeken jullie de publiciteit op? Waarom wil je dit verhaal hier met ons delen? Ja. Ik doe dat samen met een collega uh, die overigens zelf, uh, zelf medisch specialist is. Jannes van Everdingen, die uh, heeft ook deze stap vorig jaar gezet. En wij beiden willen graag die, die onbekendheid uh, verminderen. Omdat we ook doordrongen zijn dat dit een hele mooie stap is. En we moeten toch in staat zijn, met ons allen... als één op de 40.000 mensen dit zou doen... hebben we in één klap de hele wachtlijst opgelost. Wij denken dat wij niet uniek zijn. Er lopen echt genoeg mensen in Nederland die misschien ook dezelfde stap zetten. Dankjewel. En voor de luisteraars, behalve uw nier... kunt u ook nog uw benenmerg en een stuk van uw lever doneren tijdens leven... Dank u wel. En red ik dat? Dat red ik Paul net, Die zegt, een vrijwilliger die een nier doneert aan een anonieme nierpatiënt. Hallo, grote held. Jullie zijn helemaal niet gek. Dank je wel. in vrijdagmiddag live. Ad Scheepbauer, baas bij digitaal beveiliger Fox IT over cybercrime. Als je met Nederland oorlogs wil voeren, kun je dus proberen... een aangeval om alle telecomnetwerken plat te leggen. Dan heb je dus een land gewoon plat. De droom van Karin Bloemen, rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel, Bert Brussen. In dit land gaat nog eens kapot aan de goedbedoelde ideële... blije gevoelens stoppen je op je mentaliteit. Veel satire en live muziek van The Marines.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 Q helpt telefonisch online bij u op de zaak of in de KPN XL winkel. En zorg dat u snel verder kunt. Maak kennis met onze Q-experts op kpn.com. q KPN doet het gewoon.